Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zo'n 50 mensen die direct betrokken zijn bij de explosies in de Haagse wijk Mariahoeven, zijn vanavond op een besloten bijeenkomst bij elkaar geweest. Burgemeester Van Zana was daar ook... en kreeg volgens een woordvoerder van de gemeente veel vragen over de zoekactie... die nog steeds in volle gang is. Rond deze tijd begint een bijeenkomst voor omwonenden... waar ook politie en brandweer bij zijn. De afgelopen uren zijn er geen slachtoffers meer gevonden in Den Haag... Rond zes uur vanavond werd iemand levend uit het puin gehaald. Kort daarna werd de vierde dode geborgen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden. Ook de oorzaak van de explosies is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met alle scenario's, ook met de mogelijkheid van opzet. In Syrië hebben opstandelingen vandaag veel terreinwinst geboekt. De rebellengroepering HTS en milities die door Turkije worden gesteund... zijn de stad Homs in het westen van het land binnengedrongen. In de hoofdstad Damascus hebben rebellen de buitenwijken van de stad bereikt. Het regeringsleger heeft zich daar snel teruggetrokken. Burgers zijn er de straat op gegaan. Ze roepen leuzen tegen president Assad en hebben een standbeeld van hem omvergetrokken. Assad heeft zich al een week niet in het openbaar laten zien. Het staatspersbureau Sana laat weten dat hij aan het werk is in zijn paleis. SP-leider Jimmy Dijk heeft spijt van zijn steun aan de motie over mensen met een migratieachtergrond. Daarin wordt de regering opgeroepen de normen en waarden van mensen met een migratieachtergrond bij te houden. In een video op X zegt Dijk dat zijn partij een verkeerde afweging heeft gemaakt door de VVD-motie te steunen. Een ruime Kamermeerderheid stemde voor, wat leidde tot veel verontwaardiging. Dijk zegt dat de SP de motie achteraf onzorgvuldig en eenzijdig geformuleerd vindt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. De temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen, valt in de ochtend, nog regen, maar vanuit het noorden wordt het droger. Blijft wel overwegend bewolkt en het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht... het eerste uurtje het beste van dance, R&B, een beetje poptisch dus door het laatste shownieuws. party update en natuurlijk een team boven beste plaats voor de dansgroep. We hebben een hond weer meegenomen, je hoort het. Zodra ik begin te brabbelen, dan gaat die hond ook mee piepen. Nou ja, dat heet een piepspeeltje. Een egeltje wel te verstaan. CFM Zandvoort is opening horen muziek van Solardo, Take niet There, we Samen met Heli mee. Komen nu weer een hoop komende uur weer een hoop lekkere muziek, tijd voor een biertje. Jouw warming-up voor jouw stapavond De Nightwalk Mainstage doen we elke zaterdagavond. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws, de party-update. Er is natuurlijk de 10 boven het beste plaat voor de dansgroep. Tijdens Dan het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En zelfs in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Bij het beste van de clubs uit Italië met DJ Kavoskeli. Onderweg zometeen. Last en MK met Stop This Flame. Maar eerst hoor je hier uh, kind of music. Dat is Rampa, Me and Adam Port met Say Watch Dat is samen met Chihuahua. Luister maar. Zes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 Keep on going, keep on, keep on, keep, keep, keep on, on the Nightwalk main stage. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. Van, uh, Krasibisa. Bisa. Nee, niet Krasibisa, Bisa, maar uh, Krasazat. Lijkt erop aan dan heel anders. Ze maken hele andere muziek. Uh, Krasazat met In the Sky. En zo werd het even tijd voor een beetje Sony. Armin van Buren, Chapelle Rowan en Nelly Furtaro zitten bij de eerste groep artiesten. Die is aangekondigd voor het Hongaarse Siget Festival. Populaire muziekfestival vindt uh, volgend jaar plaats van 6 tot en met 11 augustus. En dat is echt mega groot. Ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar uh, ja, het uh, uh, is uh, volgens mij best wel een beetje vergelijkbaar met uh, Mysteryland. Nee, de klein Tomorrowland, ja, komt in de buurt. En in ieder geval, onder andere ook uh, Charlie XCX, Anaima, Papa Rood, staan op het programma. In Nederland wordt verder vertegenwoordigd door Jan Marco, Fatima Yohama en Estelle Boesma. Dus, uh, en het is voor uh, Chappelle Rowan, Charlie XCX. Excel, uh, XCX moet ik zeggen. En Elie en Vetaar de eerste keer dat ze hier aan mee mogen doen... het Hongaarse Siget Festival. Maar het is mega groot met een mega camping, Je moet het gewoon een keer meegemaakt hebben. En uh, Billboard die heeft de Beyoncé uitgeroepen... tot de belangrijkste popster van deze eeuw. Jawel, het prestigieuze Amerikaanse muziektijdschrift... koos voor de 43-jarige zangeres vanwege haar jarenlange invloed... evolutie en impact. Taylor Swift die staat uh, op de tweede plek. Hoewel ze vertegenwoordigt meer luisteraars... Uh, dan uh, BLC. En zanger is Rihanna staat op de derde plaats in de rij. Het billboard uh, roemt ook de Super Bowl Show uit uh, 2013 van BLC en bevestigt volgens het plaats haar weergeloosheid als artiest en onaantastbaarheid van haar uh, catalogus. Ja, hè, als je toch uitgeroepen wordt tot de belangrijkste popster van de eeuw, Ja, dan mag je wel heel erg trots zijn. Zie, je, we hebben ze antwoord? genoeg gelul. We gaan even lekker de muziek draaien. Hugel, let en mafia en Samson hebben een, uh, een remix gemaakt van. Uh, de patatas de agado Extreme, slim, jouw Luister maar, moeilijke woorden, maar het gaat natuurlijk om de muziek, hè. <muletraal> Sinds al die dagen Deze no yo, yo que que si de eerste keer dat ik het leer, en ik ben niet Ik ik ik ik ik Party's at only on CFM right now. walk main stage DJ Mario Zanfort Mario Zanfort live on ZFM ZFM Dat was muziek van Wally Lopez hier in de Nightwalk Stage. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Wally Lopez met Dance, Dance, Dance. En daarvoor horen we Jay Vegas met Can You Feel The Sunshine. Ja, nou ja, de zon, die zien we voorlopig. Nou ja, de zon schijnt altijd wel natuurlijk. Maar of je er nou echt veel van merkt, je zal geen kleurtje krijgen hier in Nederland. Want daar is het echt veel te koud voor. Dus de temperaturen deze week gaan nog geloof ik richting de 0 graden. Dus hè... En dan hadden we nog natuurlijk het Stormpie. Ja, vrijdag was uh, bwa, best wel pittig. Uh, zaterdag, vandaag, ja, ik voel het allemaal wel meeval. Maar uh, daarna weer van de tweelingstorm waren ze het over. Hè. Maar, uh, en uh, laat het heel eerlijk zijn, in Zandvoort zijn we niet anders gewend dan dat het in de winter behoorlijk stormen. Vivum Zandvoort, de party-update. Wat voor leuke feester. We gaan op deze zaterdag 7 december. Klaas is in ieder geval alweer opgerot naar uh, Spanje. Dus uh, uh, de kerstman staat weer voor de deur. Iedere zaterdagavond van 11 tot 5 ben je welkom in de Escape in Amsterdam. Een beterlijk speciaal Brainwash. En uh, dat is uh, onder leiding van niemand minder dan ons eigen Zandvoort en Raymundo. Hij doet daar de line-up. En uh, voor meer informatie, check de website escape.nl. En uh, Raymundo. Raimundo staat zelf achter de decks en wie die mee heeft genomen, dat uh, is een beetje geheim. voor mij waren er heel veel die uh, ja, vakantie houden en uh, ja, terug een beetje het einde van het jaar, een beetje rustig aan doen. Dus uh, ja, Raimundo vanavond en wie er nog meer komen, dat ga je daar allemaal live meemaken. Escape met uh, wekelijks een wekelijks beetje brainwash. En als we doorlopen, dan uh, komen we bij een hele andere club. Ja, ik wil dat zeggen, de oude It, maar ja, dat ik zo vaak gezegd, hè. Het is Club Air, daar is vanavond throwback, afgekort THRWBCK. En het begint om 11 uur, het duurt tot 5 uur in de ochtend op deze zaterdag 7 december in Club Air. En dat is hip hop en R&B. Voor meer informatie afgekort de letters THRWBCK.nl of air.nl dan vind je al die informatie. En nog een leuk feest, als je ervan houdt natuurlijk hip hop en R&B, de home of hip hop en R&B. In de Melkweg, iedere zaterdag, een wekelijkse feestje Ancord... begint rond de klok van middernacht... nu tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg... En dat is uh, Hip Hop R&B. En voor meer informatie, check de website aan elkaar geschreven. Of Melkweg.nl En uh, ja, iedere zaterdag de beste van Hip Hop, R&B, Avro en Dancehall. En uh, lidmaatschap is niet verplicht. Maar je moet wel 18 jaar oud zijn. En uh, ja, wie er draaien? Nou, waarschijnlijk de Residents, Maar uh, ik heb vandaag niet de lijst gekregen met de DJ's die daar aanwezig zijn. En vandaag hadden we ook Winter of Love. We begon vanmiddag om 1 uur op het uh, op Thuishaventerrein in Amsterdam. is bij Sloterdijk langs, uh, langs de A10, hè? Nee, is, nee, nee, de A5, moet ik zeggen. Ja, die ringweg uh, naar, de, naar Amsterdam loopt uh, dwars door Sloterdijk heen. Uh, daar heb je Links van de weg van als je van onze kant af komt hier... heb je thuishaventerrein. En daar was vanaf 1 uur tot en met vanavond 11 uur Winter of Love. En dat was het thema The Beginning of House. Dat is de organisatie Thuishaven met onder andere DJ Hell. Dimitri, Eric E, Jean met een itch setje. Roog, Marcelo, Lucian Ford Remy Unger. Ronald Molendijk, Alexander Koning, Mason, uh, Brian S. José, Mark van Dalen, Jurgen, Natasja, uh, Dave uh, Lerman, Mike Hertz en nog veel meer allemaal zijn of waren ze aanwezig op de Winter of Love in, uh, uh, in uh, is op de in Amsterdam. Zo op weg trouwens. Jullie van mij, op dagweg 68. In ieder geval, het is over de parties. Tot met muziek, want daarom zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdag 7 december. Ron Carroll die doet het nog steeds. Je hoort hem nu in een remix van Joe Piaciello met de My Prayer. My Prayer This is my bread, to you. my bread, my bread, my bread, my bread, my bread, my bread, my bread, my bread, my bread, my bread, my bread, my you. my bread, my bread, my bread, my bread, my bread, my bread, my bread, up to the hottest party vibes across the Netherlands and, and around the world. world. This is the Nightwalk main stage Only on CFM. More music? Let's talk. Nightwalk Main Stage. The Nightwalk Main Stage. The home of house music and awesome vibes. We hebben Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen. In het centrum van Zandvoort Worden de muziek van The Ones met uh, Flawless. Oude gouden klassiek in, uh, in een low stepper remix jasje. En daarvoor uh, horen we een white labeltje met Dance Overheer. Extended mix. Zo wordt het even tijd voor een Nightwalk 10. Welke plaatsen de er erg populair? De clubs op de streams, op de radio. En natuurlijk op de indoor festivals. Deze week op 10 Parshall met pick-up-the-phone. Nee, Doc. Extra nummer 1 plaatje. Staat er al heel lang in, maar hij zag nu nog nummer 10 nummer 9, Marlon Hofstad, Fisher en uh, DJ uh, Daddy Trash met It's That Time, op 8 Prank met Heat, op 7 Million met Space Invaders op uh, 6 deze week Luca Alessi met uh, After 5 op 5, nog een plaatje van Paul Show met The Cool To Be Careless, ook ex-nummer 1 plaatje op 4, ook een ex-nummer 1 plaatje Nick van Julie en Robert Courtoos met Set Me Free, op 3 deze week, ook een ex-nummer 1 plaat. Allemaal extra nummer 1 plaatjes. Het uh, is dus, uh, Prospa en Raw met This Rhythm. Op 2, ja, die is een beetje nieuw in de lijst. Each Everything met Upside Down. En die heb ik, maar voor mij heb ik het niet meegenomen. En deze week nog steeds op 1, voor de, voor, de, voor de derde week op 1. Adventures of Stevie B. Samen met Parshaw met Dirty Cash, Money Talks. Nou, die heb je al zo vaak gehoord, ik heb andere muziek voor je. White Labeled Hurricane. Die wordt opnieuw op Sierra en in The Nightwalk. gentlemen are you ready saturday night your dance night on zfm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 Dacht ik zo, jouw warming-up voor jouw stappenavond. de Nightwalk Mainstays voor de muziek van Martin King en Graham Nelson met uh, Out of My Head. En daarvoor alweer een white labeltje, Lift You Up. Zie je even zand The Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer bijna op, niet getreurd. Zometeen DJ Mauser met zijn Global House vibes. En dan is het de tijd vanaf 11 uur voor uh, reizen naar uh, Italië. De beste van de club Italië met die Jay Kelly. Maar voor nu nog even muziek. Misschien nog uh, Maat Sazari. En Hougar. Met die feels so good als we dit reden. Maar eerst wil je hier Angelo Ferrari en Jasmine Wax met Found You. Ik zeg tot zometeen, na de break. Yeah.